TEPCO heeft veel water gebruikt om de drie reactors van de kerncentrale te koelen, nadat de koelsystemen bij de aardbeving en tsunami in maart waren uitgevallen. Maar er is nauwelijks nog ruimte om de 110.000 ton zwaar radioactief vervuild water op te slaan. Eerder deze week waarschuwden functionarissen dat het water in zee dreigt te lopen als niet snel actie wordt ondernomen. Wanneer TEPCO een nieuwe poging doet om het water te zuiveren is onduidelijk.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 Het weer bewolkt en buien, vanmiddag windstoten en kans op onweer bij ongeveer 18 graden. Morgen opnieuw veel regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam-Charloes. Daar is de afrit nog steeds dicht door olie op het wegdek. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht een file van 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 ook geholpen op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, goedemorgen Zandvoort. Excuus voor het volgende programma. <laughs> <laughs> dat vind ik wel mooi. Goed. Ja, dat was een uh, klein grapje. Goedemorgen Zaltvoort. Uh, welkom uh, uh, vanuit live, vanuit Hotel Hoogland. En uh, techniek is in de handen van Pascal van der Beek uh, Een klein grapje, de, de dat Ik ben gelijk van mijn apropos af. Richard. Goedemorgen. Goedemorgen, Benno. Ja. In ieder geval de redactie van dit programma is van Ivonne Roosendaal en Ellen Janssen. Zij hebben dit allemaal keurig voor elkaar gemaakt. De koffie is in handen van Don de Greber. Een presentatie, is zoals gezegd, Benno Veug en Richard buitenhek. Goed, Richard. Wat hebben we vanochtend in dit live programma van twee uur? Ja, we beginnen weer met onze dynamische mensen Ivo en Lana Lemmens... En Marcel Meijer, en het gaat over culinair Zandvoort. En nou, zoals je weet, hebben we daar uh, hele goede sieren mee gemaakt, de afgelopen jaar. Dus dat wordt vast weer een super succes. Ja, dan om uh, vijf voor half elf uh, komt uh, Bianca Royers, projectleider zorg van de Werkwinkel in Haarlem, vertellen over de Werkwinkel en de vraag naar vrijwilligers. En dan uh, om uh, tien over half elf hebben we Marina Wassenaar. En uh, zij vertelt weer over de zomerexpositie, in de, en dit keer in de Agatha Kerk. Het tweede uur beginnen we met Gloria Kouwenberg en uh, misschien iemand nog van de hondenclub over het uh, verbieden van honden op het strand. Heb jij een hond, uh, Benno? Uh, nee. Dat is... Uh... Nee, ik ook niet. Ja, ik heb ze wel gehad, maar altijd heel erg leuk. Maar, en zeker om met een hond op het strand te lopen. Maar er zijn natuurlijk al uh, mitsen en maar er is ja. nog een kind gebeten verleden week ja. door de hond. Dus, Inderdaad, een uh, hondendrollen. En, en niet zo mis ook. Nou, we gaan even naar uh, vijf half twaalf. Komt Marijke Kuit En uh, die komt weer vertellen over het Hanema Hout uh, Festival. En die is vandaag en uh, morgen. En dat is een, een zeer indrukwekkende programmering, kan ik je vertellen. Oh, jij ja, ja, nou, ja, weet er alles van. Uh, goed, dan nog een festivalletje, uh, wat uh, ook dit weekend. En uh, dat is het Festival, wat natuurlijk uh, vanavond is. En Ron Brouwer van Café Laurel Hardy komt daarover vertellen. Maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is uh, Good Old Focus met Sylvia. MUZIEK <middels> Wordt het lichter en lichter in Zandvoort En we hopen maar dat het volgend weekend Dan volop de zon schijnt Vond vrijdag 24 juni Tot en met 26 juni is het culinair Zandvoort En de redactie heeft een, een Hele club mensen uitgenodigd om hierover te praten Ivo en Lana Lemmens En Marcel May Junior en We gaan eens even gezellig babbelen Mijn de dames en heren Goedemorgen Goedemorgen, Goedemorgen allemaal Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Nou het is Lara. Het is, kijk even, we beginnen natuurlijk met, altijd met de dames. Ja. Um, vorig jaar was het natuurlijk succes. succes en, um, en dan is dit een logisch vervolg? Ja, het is al het derde jaar, hè? We hebben het, het al jaar. twee jaar gedaan. Ja, goed. En um, ja, in onze ogen, en gelukkig in een heleboel uh, Zandvoortse ogen ook, was het een succes. We zijn dit jaar evenement van het jaar geworden. Dus, nou ja, dat vind ik toch wel een succes. Ja, ja zeker. Um, ja, en waar hadden dus iets van dat uh, moeten we voortzetten. En daar zijn we ook hard voor aan het werk gegaan. Want we zitten hier nu met een hele delegatie, maar we zijn met nog veel meer. Uh, want ja, hoeveel ja, ik, mensen doen we? Dan zijn we zijn met, met... z'n zeven uh, in de organisatie, maar, maar nou misschien nog wel veertig vrijwilligers voor alle andere dingen die er... Nou, vooral in de korte voorbereiding op het weekend en tijdens het weekend uh, ja, alle dingen die er moeten gebeuren, daar hebben we natuurlijk heel veel mensen voor nodig maar wij zijn met z'n zeven eigenlijk vanaf de dag na vorig jaar weer uh, gaan zitten en gaan denken hoe komen we aan geld, wat gaan we doen, wat gaan we nog beter doen kost dat wel geld ja, ja er staat natuurlijk nogal wat op dat plein en de ondernemers uh, betalen relatief weinig geld om deel te nemen. Dat willen we ook heel graag zo houden als dat lukt. Omdat we gewoon hen ook uh, een goed weekend gunnen. Ja, en daar heb je dus geld voor nodig en dus sponsoren. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, op het moment dat uh, een evenement uh, een succes is... ...wordt het toch altijd net iets makkelijker om sponsors te vergaren. Dus uh, wij mogen niet klagen dit jaar. Wat, wat kost nou zo'n evenement? Ja. Uh, tonnen? Nee, tonnen dat, uh, dat, dat, dat slaat... Weer nergens op, maar er staat wel, uh, ja het staat behoorlijk wat op, op het plein natuurlijk, qua, qua tenten, uh, installatie, stroom, gas. Maar je, je komt niet aan een ton, laat ik het zo zeggen. Maar nog steeds wel een hoop geld. <laughs> ja, dat, heren, kunnen jullie getal geven? Want nu zitten de mensen in de huiskamer te vragen van wat kost dat nou eigenlijk? Ja, het is een, van, tevoren, van tevoren maak je natuurlijk een begroting. En uh, wij, zijn al, uh, wij zijn al jaren aan het, uh, aan het organiseren en, uh, en dan heb je een wens op je lijstje staan. En dan maak je een begroting en dan denk je van nou dit jaar zou ik graag dit erbij willen en dit erbij willen en dit erbij willen. Dus je begint met een hele hoge begroting en dan ga je kijken of je daar uh, sponsoren voor kan vinden. En... Uh, en dan ja, wordt het lijstje vanzelf kleiner. En dan wordt het lijstje vaak verschillend kleiner. Ja. Want dan denk je, nou, dit gaat dus nog niet door. En dit gaat nog niet door. Wat, wat, wat hadden jullie graag willen doen wat dit jaar dus niet ge uh, komt? Nou, um, ik, ik moet je eerlijk zeggen, bijna alles wat we wilden komt wel. Ja, dus dus wel iets Ja, dus, iets... Nou, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Um, uh, wat ik leuk had gevonden, is dat we het hele terrein uh, vol met um, webcams hadden, Dus dat je gewoon thuis kan kijken. De, maar dat... Ook voor onszelf wel handig om het terrein te overzien. En, uh, te bewaken. En, ja, en dat is dan een, uh, dat is dan, uh, een bedrijf die dat speciaal... Uh, die komt, dan hangt het er al een maand. En dan kan je ook de opbouw zien. En dan kun je dus... Uh, ik weet niet of je wel eens bij Haarlem Culinaire hebt gekeken. Daar staat dan een, een linkje op de site hoe ze dat opbouwen. En dan zie je dat in, in fragmenten voorbij komen. Oh, ja. Maar dat zijn allemaal ja, wat, wat dingetjes die op zich voor het evenement niet uh, um, belangrijk zijn. Maar het zijn gewoon leuke dingen om aan te vullen. Ja. Een ander ding wat we wel op, als wens nog op het lijstje hebben staan is bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie wel eens hebben gezien met uh, uh, open, nee, sorry, KLM open. Dan zag je zo'n hele grote golfbal op, het, uh, op de rotonde staan met uh, racedagen heeft hij wel eens uh, iets van het circuit op de ...op de rotondes gestaan. Nou, dat zouden wij ook best wel willen. Een heel grote mes en vork bijvoorbeeld. Of een bestekzakje met daarin uitstekend bestek. Zoiets op de rotondes, zodat je Zandvoort binnenkomt rijden en denkt... ...hé, hey, er is iets aan de hand. Maar gelukkig hebben we wel andere dingen extra ten opzichte van vorig jaar... ...waardoor we wat meer nog meteen als je Zandvoort inrijdt... ...aandacht op het evenement vestigen Zo hebben we... Vlaggen dit jaar op de Rotondes. Dus heel stapje voor stapje komen we gewoon uh, ja. bij een ultieme evenement. Ja, want ik weet niet of uh, uh, de meeste luisteraars die in Stand wonen hebben waarschijnlijk uh, de culinaire krant ontvangen. En uh, daar uh, geven we ook aan op de, volgens mij is het de tweede pagina, dat we dus, uh, uh, ik weet niet precies welke pagina, maar in ieder geval, daar staat op dat we dit jaar een, een, een app hebben voor de. Voor je smartphone. Die gaan aardig mee met je tijd. Ja, ja dat zijn we ook een beetje dus ook trots op. Het is ook goedkoop trouwens om dat te laten bouwen. Ja. Klopt, maar uh, ja, gelukkig hebben we een Sandse ondernemer gevonden. Uh, een jongen die erg enthousiast is. Die ook zijn bedrijfje wil uh, laten groeien. En die, uh, daar zijn we mee gaan praten. En daar zijn we heel goed uitgekomen. En uh, ja, die heeft voor ons, um, ja, een, een, dat heet Lear, uh, gemaakt. Waardoor je straks op het terrein met je smartphone, uh, die hou je voor je, en dan zie je virtueel de teentjes voorbij komen. Dan klik je op een teentje en dan zeg je bijvoorbeeld, nou dit is uh, Holland Casino. En dan staat er wat wil je weten. Nou kan je een beetje info van Holland Casino krijgen. Je kan een lijst oproepen en daar staat dan bij uh, menu. En dan kan je de minutjes bekijken. En, uh, en als je bijvoorbeeld binnen een kilometer er vandaan staat, kan je ook nog zeggen, take me there. En dan brengt hij je nog naar <laughs> het. Ja, dus dat is uh, ontzettend leuk. Uh, we, we hebben ook uh, dat uh, vertaald in een QR-code. Nou, ik word een beetje technisch, maar dat is uh, voor degene die er een beetje in zitten. Uh, die staat in de krant. Als je een QR-reader hebt op je telefoon, hou je hem erboven. En dan ga je meteen naar de, onze app toe. Dus dat is echt, uh, ja... Zijn we wel tot op de Dus Dan we snap ik leuk. eigenlijk de QR-code. Dus dat is echt voor, voor als je een uh, Apple hebt. Dat werkt alleen Nee, voor. nee het werkt bij uh, alle Smartphone. smartphones. Alle uh, smartphones. Uh, in, in dit geval Layar, dat is een app. Die werkt voor uh, smartphones van Apple, van uh, HTC, dus met Android. En de OVI Nokia. Nokia. Nokia. Okay. Ik, ik was blij dat ik een app snapte, maar ja. nu hebben we weer, weer, weer iets nieuws. Uh, ja. Goed, het duizelt me allemaal, uh, Richard. Uh, uh, Marcel. Uh, voor de luisteraars die nog niet bij jullie zijn geweest. Uh, vertel nog eens even in het kort wat is het culinair Zandvoort idee, concept. Nou, het is gewoon een heel gezellig uh, evenement waar we voor de ondernemers iets graag willen doen. Zodat we hun zich kunnen promoten voor uh, de omgeving en voor Zandvoort. Ja. Uh, wat, wat zie je als je komt? Ja, uh, heel veel gezelligheid. Ja? Ten eerste, daar gaan we ook voor. Uh, ja, we hopen ook voor mooi weer dat we dat meenemen. <laughs> ja, ik ben niet zo heel goed in praten, maar ik probeer mijn best te doen. <laughs> het is lastig als ik je mee aan hebt gezien. Dat te iedereen om dat allemaal te doen. Maar. Het is ook nog gewoon heel erg vroeg. <laughs> nee, we hebben ook uh, ja, het eerste natuurlijk waar mensen voor komen is voor het eten. Ik bedoel, er staan daar uh, 15 pogodententen uh, met restaurants daarin. En die presenteren het beste van zichzelf. En dus iedereen die denkt van, hé, hey, maar bij dat restaurant ben ik eigenlijk nog steeds niet geweest. Omdat ik niet zeker weet wat ze nou te, te brengen hebben of te bieden hebben. Dan kan je daar heel eventjes voor proeven en daarna bedenken, we gaan er alsnog een keer in de winter of in de rest van de zomer eten. Dus het is ja, een proeverij. Het is echt een proeverij. Dat betekent ja. dat je dus niet een volledige maaltijd, A uh, 15, 20, 25 euro nee. krijgt voor een hoofddiening. Maar meer kleine hapjes. Wat, wat, wat zijn ja. de gemiddelde prijzen voor nou, sterker een? Sterker uh... nog, wij hebben gewoon één hele hele belangrijke stelregel, is dat een gerecht mag niet meer dan zes garekkoppen kosten, en dat is dat staat gelijk aan zes euro. Dus hmm. je kan nooit een gerecht tegenkomen wat duurder is dan uh, zes garekkoppen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je met één gerechtje uh, klaar bent. Ik bedoel, we hebben, het is een proeverij, dus het is geen volledige maaltijd. Je hebt geen uh, groot bord vol. Maar ja, elke uh, de buik is anders en uh, iedereen heeft zijn eigen wensen, maar je kan dus in principe uh, met een zakje scharrekoppen waar er tien in zitten, kan je wel uh, in principe een gerechtje hebben geproefd, een drankje hebben gedronken. Mm. Dus uh, ja, als het goed is voor iedereen daar iets uh, te vinden en ook voor een wat kleinere portemonnee en dat is wel ook wat wij uh, graag willen nastreven. Nu heb ik gezien dat nou, Zandvoort zelf, de bewoners van Zandvoort zelf, daar is uh, voor deze mensen is genoeg promotie gedaan. Maar ik neem aan dat jullie ook heel graag mensen van buiten Zandvoort uh, willen hebben. Um, hoe, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Um, nou ja, Lana is natuurlijk uh, ook uh, werkzaam in haar uh, normale tijd bij de VVV. Dus die uh, weet natuurlijk nogal wat kanalen die we gewoon op... Uh, op Noem het maar gratis manier kunnen benaderen. Daarnaast hebben we uh, wel wat advertenties uh, gezet. Maar we hebben wel besloten dat we zeiden van we proberen toch een beetje Zandvoort zweetje te houden. Oh toch wel. Um, omdat het eigenlijk al twee jaar zo'n succes is geweest. Dat we zeggen van als we nu ontzettend veel gaan promoten buiten Zandvoort. Kunnen we onszelf misschien wel eens voorbij lopen. Mm -hmm. En zeggen van nou laten we dan maar rustig gaan groeien en dan uh, wie weet dat we binnenkort wel uh, Haarlem culinaire van uh, de kaart afzetten ja, dat zijn uh, mooie doelstellingen ja. maar, maar, nee hoor dat is zeker niet de doelstelling maar het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als maar we dat jeet... gewoon even na ik, ik heb je al twee keer Haarlem culinaire hoe noemen is, is, is, ga je de competitie aan dan met ze Nee, dat helemaal niet. Nee. Want zijn ook, dat is ook absoluut geen, geen uh, streven. Maar het is toch een beetje een voorbeeld, omdat het heel dichtbij is. Ja. Uh, het is en zeker, niet, zeker niet qua opzet, maar qua succes is het wel een voorbeeld. Okay, wij, wij hebben wel een heel andere opzet als, als, uh, als zij. En uh, alleen. Het is natuurlijk leuk als je zo'n succes kan behalen. Ja. ja, maar je moet ook weer oppassen dat je niet uh, je daar blind op staat. Dat doen we dus ook vooral niet. Want zij hebben ook echt qua opzet een ander verhaal. En, ja. en dat, dat willen we ook niet. Wij willen het laagdrempelig houden. En ik heb liever dat er iedereen een gerechtje kan halen als dat er mensen... Want zo werkt het in Haarlem inmiddels... We moeten reserveren voor een tafel. Dat is bij ons gewoon niet de opzet. Ja, ja, ja. Uh, in principe hebben de tenten ook niet uh, binnen alle ruimte om mensen te ontvangen. Het is de bedoeling dat je ergens gerecht gaat halen. En op de algemene tafels, want wij verzorgen ook heel veel tafels en, en banken en, en staattafels, zodat mensen overal op het terrein lekker kunnen eten. Zodat het niet, dat je niet bij één restaurant komt, maar dat je de gelegenheid hebt om in ieder geval een aantal restaurants aan te doen. Ja, wat is het gasthuisplein niet te klein eigenlijk? Wordt het niet te klein? Nou ja, tot nu toe niet. En ik hoop ook dat het niet uh, te klein wordt, want wij vinden het echt een mooie uh, locatie. Ja, ja. Maar je maakt het natuurlijk zo klein als je, of zo groot als je het zelf wil. Want er zijn ook al mensen die ah, zeggen, je moet er nog minimaal vijf restaurants bij en dan ga je door naar het Ratersplein. Wij willen niet ten onder gaan aan ons eigen succes, want dan wordt het ook weer, het, het intieme gaat er vanaf en dat willen we ook helemaal niet. Want hoe doe je dat dan? Uh, staan de restaurants in de rij uh, en jullie zeggen ja of nee? Of uh, moet je echt wel een beetje lobbyen om uh, restaurants te krijgen? Nou, het eerste jaar hebben we zeker gelobbyd. Uh, en het tweede jaar hebben we daarom ook de deelnemers van het eerste jaar beloond door te zeggen: Jullie hebben voorrang. Ja, het tweede jaar waren er wel wat meer aanmeldingen, kwamen we net ongeveer uit. Het derde jaar was het al ineens: Het waren er twee jaar succes geweest. Dus toen kwamen er wel meer ook nieuwe restaurants. Daar moet ik ook bij zeggen: We hadden in die afgelopen twee jaar ook echt een paar nieuwe restaurants in Zandvoort erbij gekregen. En we hadden dus dit jaar meer. Uh, ...inschrijvingen dan plekken... Okay. ...en daarom hebben we een loting gehouden. Kijk, daar wil je naartoe natuurlijk. Nou ja, nou, ja, ja nee. nee, want het is nooit leuk... ...om iemand nee, te teleurstellen. Is ook, uh, het mooiste is ook... zijn als je precies genoeg inschrijvingen hebt. Maar ja, zo uh, werkt het dus niet. Maar we hebben er wel bij gezegd... ...diegenen die dus dit jaar zijn uitgeloot... ze dus bij de loting aanwezig waren en zijn uitgeloot... ...die hebben wel een gegarandeerde plek... ...voor volgend jaar als ze zich inschrijven... ...en dat ook nog zouden willen. Hmm. Oké, okay, nou... Ongeveer. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. Dus Gasthuisplein volgende week 24, 25, 26 juni. Zeker. En uh, dus wilt u lekker uh, voor weinig geld een aantal uh, leuke restaurants uh, proberen? Dan uh, ga naar het Gasthuisplein uh, of naar www.culinaire-zandvoort.nl. Heel erg bedankt. En we gaan nu uh, naar uh, muziek. Hot butter met popcorn. Oh. Uh.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 Nou, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het is gezellig druk hier, hier aan de bar. En nou, aan tafel is aangeschoven Bianca Royers. En zij is projectleider zorg van de werkwinkel in Haarlem. En ze komt hier vertellen over de werkwinkel en de vraag naar vrijwilligers. En uh, Bianca, nou volgens mij gaat het over uh, vrijwilligers en over zorg. Klopt dat? Klopt, ja. Um, en dan voornamelijk voor, ja, over vrijwilligerswerk. Um, de werkwinkel is een, een uitzendbureau naar vrijwilligerswerk voor mensen van het uh, RIBW. Die zorg krijgen bij het RIBW. Even uitleggen hoor, maar, want dat is al, die af, al die afkortingen. Wat ja, waar staat dat voor? Een regionale instelling beschermd wonen. En uh, ja, dat is een, een, een, een organisatie waarbij mensen met een psychische of psychosociale beperking uh, begeleiding kunnen krijgen en ook kunnen wonen. En in Zandvoort zijn uh, ja, twee locaties van ons en um, er wonen ook mensen gewoon zelfstandig, maar die wel begeleiding krijgen. En nou ja, om iedereen uh, ja, een, een goede plek in de maatschappij te kunnen bieden is vrijwilligerswerk uh, ontzettend belangrijk. Kun je nog niet direct een betaalde baan aan, dan is uh, ja, toch naar buiten gaan en uh, iets gaan doen iets zinvols gaan doen, ja, is voor iedereen van belang. Want de reden dat jullie met vrijwilligers uh, moeten en willen werken is de, uh, omdat de zorg officieel tekortschiet, zou je dat zo kunnen zeggen? Nee, dat is niet zo. Uh, ik vind uh, vrijwilligerswerk, uh, ja, dat klinkt gewoon heel vriendelijk. Mm -hmm. En we, natuurlijk maken we ook gebruik van de, de regionale, de gewone dagbesteding zeg maar. Maar um, dat hoeft niet altijd. Lang niet iedereen vanuit onze doelgroep uh, heeft recht op die dagbesteding. Omdat ze uh, ja, niet uh, ziek genoeg zijn, zal okay. ik maar zo zeggen. En dan krijg je ook geen geld daarvoor. Maar dat wil niet zeggen dat je geen hulp nodig hebt om iets te gaan doen. En dan is vrijwilligerswerk, ja dat is gewoon ideaal. En wat wij dan anders doen dan de gewone uh, vrijwilligerscentrale, want dat zal je volgende vraag wellicht zijn, van waarom ga je daar niet naartoe? In Haarlem is een prima vrijwilligerscentrale. En Zandvoort ook. Zandvoort ook. De VIP, uh, de, de VIP-website. Uh, Oké, okay. ja. ja, zo lang zijn we nog niet in Zandvoort actief, dus dat nou ja, is goed om te weten. Um, het belangrijkste verschil is dat wij begeleiding blijven bieden. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk alleen voor cliënten van het RIBW kunnen werken. Nu nog, vorig jaar, konden we de hele doelgroepen happen omdat de gemeente Haarlem toen ook uh, een bijdrage leverde. Helaas is dat uh, door de bezuinigingen allemaal gesneuveld. En ja, er moet toch ergens geld vandaan komen om onze uren te betalen. Krijgen jullie nog meer bezuinigingen voor je kiezen? Uh, ja, ongetwijfeld. De zorg staat natuurlijk, nou ja, de alle, alle, alle ja, zorg staat natuurlijk sowieso onder druk. En um, ja, mensen met een uitkering vanuit de, uh, vanuit de gemeente of het UWV, uh, alles wordt natuurlijk in een nieuwe financiering gestopt. Dus ja, dat gaat zeker gevolgen hebben. Ja. Mensen moeten een eigen bijdrage gaan betalen al, al, al, een, al een aantal uh, maanden. Dus wat spannend of jullie het wel overleven. Nou ja, dat hangt er heel erg van af uh, hoe goed wij ons werk doen. en hoe belangrijk wij voor het EBW blijken te zijn. En uh, om, om de ondersteuning te kunnen bieden. voor mensen naar dat vrijwilligerswerk toe. Hmm. Dat is ook gelijk de reden dat ik het heel erg leuk vond om bij jullie aan tafel uh, te zitten. Want ja, wij zijn op zoek naar, uh, naar klussen. Ah, oh. Vrijwilligerswerk nou, voor onze vrijwilligers. Niet vrijwilligers. Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben we er nog wel een paar. We hebben <laughs> een paar. Nou, dat hoop ik. Hoe, hoe, hoe minder verlieden moet je zijn om. Uh, <laughs> Nou ja, dat is gelijk een, een hele goede opmerking, want uh, mijn collega Bo Admer is hier bij de vrijwilligersmarkt geweest. Hij uh, was daar ontzettend enthousiast over, heeft ook leuke contacten opgedaan. Hier in Zandvoort? Dat was een paar weken geleden? Ja. ja. Uh, toen heeft ze ook contact gelegd met uh, Yvonne, die ons uh, heeft uitgenodigd. En, en er is toch een, uh, een, een beeld van mensen over de, onze doelgroep. Uh, van jeetje, uh, die zijn gek en die moet je niet binnenhalen. Nou, is beslist niet zo. Natuurlijk zijn die mensen De doelgroep er. moet je... Die zijn gek, wat bedoel je? Mensen met een psychische beperking. Oh, Oké, okay, dus die, kort kort die de bos. Ja, ja mm -hmm. die bij ons dus, zeg maar, of die zich aan willen bieden als vrijwilliger. Ja, dat, dat is een hele gemeleerde doelgroep. We hebben mensen die net de basisschool hebben gedaan, maar ook mensen die gestudeerd hebben. Mensen die een burn-out hebben, maar ook mensen die inderdaad langdurig psychische beperkingen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet iets zouden kunnen doen. Maar je zocht toch gewone mensen die vrijwilligerswerk deden bij mensen met de psychische stoornis? Of zoek je nou mensen met een psychische stoornis als vrijwilliger? Nee, ik zoek werk voor onze doelgroep. Bij. Nou, iedereen. Maakt niet uit. Maar, maar wat, wat klussen denk je aan? Schilderen. Bijvoorbeeld. We zijn uh, naar aanleiding van die vrijwilligersmarkt. Zijn we bijvoorbeeld bij de uh, Flying Gallery. Uh, is een groep aan het werk geweest van ons. Die hebben de vloer uh, opgeknapt. We hebben. Uh, er is nu ook een vrijwilliger daar aan het werk. Die. Uh, ja, allerlei hand- en spandiensten verleent. Die is blijven nou ja, er is een contact opgebouwd en, en we hebben dat bij onze bewoners verteld, bij onze cliënten. En daar zijn enthousiaste reacties uitgekomen. Ja. En nou ja, dan gaan we met een groep onderweg, maar ook uh, individuele werkplekken. Ja, ja. Maar goed, euh, euh, noem eens noem wat andere klussen. Ik bedoel, heeft de gemeente niet uh, genoeg werk voor jullie? Uh, ik zie uh, in andere steden, zie ik mensen uh, zwerfvuil opruimen. en uh, Dat soort dingen zou ook een, een optie kunnen zijn er zijn ook locaties van ons die dat doen um, als daar behoefte aan is zouden we daarnaar kunnen kijken maar wat voor ons vooral van belang is, is ook, zijn ook de individuele werkplekken um, een aantal van de cliënten vinden het prima om uh, in, in groepen te werken, maar het is juist ook natuurlijk heel mooi als je bepaalde kwaliteiten al hebt ja. en je komt weer terug in een, uh, in een uh, ja je gaat je deur uit en je gaat weer iets ondernemen dat je ook op je eigen kwaliteiten wordt aangesproken en dat je daar weer in verder kan ontwikkelen wie weet waar naartoe. Dus het is eigenlijk allemaal maatwerk. Precies. Ja. ja, dat is echt het allerbelangrijkste. En dat is ook waarom ik even zo heel kort door de bocht net over onze doelgroep sprak. Iemand die zegt van, goh, ik heb wel wat klussen, maar uh, wat, wat ga ik binnenhalen? Wie komt er dan? Want dat is toch wat we vaak horen. Uh, we willen heel graag horen wat er voor klus is. Wat de sfeer is op zo'n werkplek. Wat er gevraagd wordt. Dan gaan wij kijken van, nou, wie hebben we allemaal? Of wie zou dat leuk vinden? Wie past daarin? Dan gaan we contact leggen. En, uh, en, en gaan we mee op een bezoek en, uh, om kennis te maken. Nou, en als dat allemaal klikt en het, en het lijkt goed te lopen, dan, uh, dan gaan we van start. En dan blijven we dus ook altijd erbij betrokken om die begeleiding te bieden waar nodig. Want gaat het goed, ja, dan trekken we ons natuurlijk terug. Maar zijn er toch dingetjes waarvan degene die, daarmee, uh, he, die erbij betrokken zijn zeggen van, nou, dat vind ik lastig. Nou, dan kunnen we daar altijd een, uh, een stukje begeleiding in blijven bieden. Als je nou naar het veiligheidsaspect kijkt, want uh, dat zullen mensen ongetwijfeld toch... Uh, Bedenken thuis van ja, is het wel veilig voor mij hè, als ik een klus heb, mm -hmm. of voor mij of voor mijn spullen of voor dat de dingen niet beschadigen, of wat dan ook. Um, zijn er wel eens dingen in het verleden verkeerd gegaan bij andere klussen? Dat dat dat de dingen toch niet helemaal nee, nee, eerlijk niet. Um, oh, ja. We hebben sowieso een, ver een verzekering voor al onze vrijwilligers okay. en um, ja, we kijken ook gewoon heel goed naar wat de klus inhoudt. Um, bij een particulier thuis hebben we eigenlijk nog nooit iets gedaan. Oh, okay. um, kan dat wel? Kunnen mensen zich wel aanmelden? Ze uh, zeggen van ja, het, uh, ik, ik noem maar wat. Uh, ja, een, een, denk... een, een oudere dame wil uh, het plafond gewit hebben. Er zit ze al jaren tegenaan te hikken. Maar ja, dat kan ze zelf niet meer. Kan ze dan een beroep op jullie doen? Nou, ik denk dat daar een, een aantal punten om me heen zitten waarvan je zegt van nou dat moeten we misschien niet doen ja, ja. Um, ik denk echt aan nou ja net zoals bij die flying gallery met een groep daar een, een, een, een, een vloer op knappen Um, een evenement wat er gedaan wordt, uh, mensen die uh, stoelen moeten neerzetten. Um, maar het kan ook gewoon een plek zijn. Um, we hebben bijvoorbeeld ook contact met het Juttersmuseum, waar ze een aantal vrijwilligers gewoon uh, vragen. Nou ja, waar we ook zouden kunnen kijken wat er mogelijk is. Dus je zoekt eigenlijk wel omgevingen waar <sus> mensen niet echt kwaad kunnen, dat is een beetje wel de, de strekking. Nou. Kwaad kunnen is een groot woord. Dat, dat, dat, nee, dat, dat, dat, dat heeft er niks mee te maken. Het gaat meer om um, dat er een stukje begeleiding wel aanwezig is. Mm -hmm. uh, dat er een, kijk, Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat iemand in zijn eentje iets gaat doen. Juist het contact uh, met mensen en, en, en, en weer kunnen ja, ontwikkelen. Is van belang. Ja, ze dus moeten eigenlijk wel uh, een klus hebben waar mensen wel continu contact zijn met mensen ter plekke. Dat, ja, ze, dat ze niet uh, een hele dag uh, het bos in worden gestuurd van zoek het maar uit. Dat, dat nee. is niet uh, de bedoeling. Het, nee. Een beetje sociale interactie is ook belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ja zeker ja. weten. En bijvoorbeeld een supermarkt, uh, vakken vullen, zoiets. Is dat uh, mogelijk? Of, uh... um, als het maar geen betaalde werkplek inneemt. Nee. Want dan zijn we ook verkeerd bezig natuurlijk. Maar ja. is, er geen, is er niet een vacature en kan op die man iemand op die manier wel weer in een, in een arbeidsritme komen, dan ja kunnen we naar kijken, maar daar moeten we wel hele goede afspraken dan over maken. Okay. Als ik nou. bijvoorbeeld kijk in Haarlem, hebben we bij de Volksuniversiteit uh, werken, dat is sowieso ge, met heel veel vrijwilligers. Nou, daar werken dan ook mensen van ons. Okay. Wij blijven die extra begeleiding bieden en uh, ja een beetje naar dat soort werkplekken. Uh, ja, dat, dat zou gewoon geweldig zijn om die hier in Zandvoort ook uh, te krijgen. Nou, heel Zandvoort uh, ligt nu aan je voeten, Bianca. <laughs> uh, geef nog eens een krachtige oproep aan al Zandvoorters met wat jij wil. Nou ja, ik zou zeggen, creëer een kans. Mm -hmm. Iedereen kent in zijn omgeving uh, wel mensen die uh, misschien een burn-out hebben gehad. Ook dat zijn mensen die tot onze doelgroep behoren. Mm -hmm. Ja, misschien heb je er nu zelf niet mee te maken, maar in de toekomst wel. Ja, uh, yeah. qua klussen. Dus het is eigenlijk ja. vooral een oproep nu om, uh, mensen, dat mensen klussen aanleveren. Ja, nou ja, ik zou zeggen, uh, ja, neem contact met ons op. Oké, okay. ja. en hoe, uh, hoe gaat het? Gaan we ze bellen? Bellen We hebben een, uh, een website uh, waar ook uh, op gekeken kan worden voor wat meer informatie. Ja, het mooiste zou, zou gewoon ook zijn dat we wat uh, klussen krijgen. Of uh, ja, wat werkzaamheden die langer duren. Uh, waar iemand gewoon twee keer in de week een paar uur naartoe kan. Die, die website is heel eenvoudig. Dewerkwinkel.com uh, ja. de Aan elkaar. Dewerkwinkel.com Aan ja. elkaar. Een telefoonnummer. Welke zou ik te noemen? Uh, ja, gewoon het 023. Oké, okay. 023. 5363. 023 023-5363-624 en u kunt ook altijd aan de website dewerkwinkel.com Nou Bianca, heel erg bedankt dat je hier uh, wilde zijn. Ik hoop dat er veel klussen komen voor, uh, voor jullie. Dat iedereen mooi aan het werk kan en uh, dat er een mooie groei ontstaat bij de mensen die dit vrijwilligerswerk gaan doen. Ik zou er helemaal blij van worden. Dankjewel. Nee. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. En uh, ja, zonder vrijwilligers uh, wordt de wereld een stuk minder mooi. En met vrijwilligers krijg je een soort Heaven Must Be Missing an Angel met Tavares. een lintje. Ja. Was van de... ja. ja, en we zijn natuurlijk in de uitzending Richard Buitry. Ja, <laughs> We gaan praten met Marina Wassenaar-Nijhuis. En uh, zij, is, uh, gaan, zij komt vertellen over de zomerexpositie Agatha Kerk. Maar, um, ja, jullie zaten al een beetje, ja. een beetje voor te babbelen. ik had zo'n ontzettend leuk gesprek, want ik ken ja. Marina, nou ja, redelijk re, re, goed, hoe zeg je dat. Vrij ja? lang. We hebben al samen een kerkdienst uh, uh, gemaakt en zo. Um, en uh, dat ging over lintje. En het lintje. Ja, ik vond het zo'n leuk verhaal. Zou je dat nog uh, uh, ja. willen herhalen? Dus hebt ik heb een lintje gekregen, paar uh, twee maanden geleden inmiddels. 29 april, heel precies. Ja. Ik um, ben onder andere ook vrijwilliger, althans medewerkster in de 4 mei-comité. Dus 29 april, of nou ja, 28e, werd ik opgebeld van wilt u de 29e kwart voor 11 in het gemeentehuis komen want um, dan moeten we nog even wat doornemen voor 4 mei. Ik zei, ja, nou, dat is goed. Ik zei, eigenlijk moet ik naar Londen, want ik ben uitgenodigd voor het prinselijk huwelijk. Zo, nou, ze zei, well, dat zijn wij. Natuurlijk, uh. natuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Dus toen zei die secretaresse, mevrouw Wassenaar, duurt maar kort, u kunt vanmiddag nog naar Londen, want dan is die bruiloft pas. Ik zei, oké, okay, ik zal er zijn. Nou, ik was daar, maar ik zei tegen mijn man, doe eerst boodschappen, want je weet nooit hoe het loopt. En dan zet ik die tassen wel in het gemeentehuis. Daar passen ze dan wel even op. Maar het was vrij veel en ik was op tijd klaar. Dus ik denk, ik zet die tassen even thuis. Dus mijn man, die hoort die fiets thuis aan de buitenkant neerzetten. Hij dacht, oh hemel. Helemaal al in pak. Een keurig stropdas en zo. Dus alles af. Oude spijkerbroek aan naar beneden. Dus, dus hij hoorde je aankomen. En was ja. al helemaal in pak. En ik dacht, god, dat, dat gaat helemaal verkeerd. Overtrot, dus hij he? moest weer zijn normale kloffie aan. Ja. Omdat jij binnenkwam en jij ja. mocht nog niks weten. Ook in mijn normale kloffie. Omdat ik dus ja. niks wist. Ja. Dus zullen we dan even koffie drinken. Nou, wij koffie dranken. Dus op een gegeven moment om half elf zeg ik, Ja, nou moet ik weg. Want ik moet daar om tien voor half over half zijn. En ik wil op tijd zijn. Dus, oké. Okay. Nou, dus Jan weer naar boven, denk ik. En weer keurig in het pak. En ik was daar om kwart voor elf. En toen hebben we inderdaad even over het 4 mei-comité gesproken. En op een gegeven moment zei de burgemeester... Um, Ga even naar boven, want daar heb ik een verrassing. Maar ja, dan moet je mee naar boven. Nou, wij naar boven. Maar we gingen helemaal niet naar zijn kamer. wat hij zei, we gingen naar de raadzaal. Daar ging de deur open. Ja, en toen zag ik daar mijn zwager en mijn zusjes. Oh. En Jan, ja, toen had ik wel enig idee... En ik zat aan de andere kant, zag ik um, het hele Malle Babbekoor. Oh. Waar ook iemand van die ik goed ken, een leentje kreeg, bleek achteraf. Mm -hmm. En aan de andere kant een meneer Van der Meij van de Reddingsbrigade, die dus ook een, dus met z'n drieën waren. En de, ja, het was een hele volle zaal. Het was heel feestelijk. Maar ik wist echt hey, wat, helemaal niets. Wat een geluk dat je daar niet met je boodschappentassen naar binnen bent gestapt. <lacht> dat dacht ik achteraf. Ik denk, nou bedorven. ja, Maar oh. dan hadden ze me wel tegengehouden bij de deur. zeg van, zet maar daar even op de grond of zo. Ja. Ja. Ja. Maar het wat was reuzefeestelijk. Nou, heel erg gefeliciteerd ook namens Zandvoort ja, uh, uh, FM. Hey, maar je bent hier natuurlijk uh, voor de zomerexpositie. in de agatenkerk. Ja. Daar heb ik ook wel eens aan meegedaan. Uh, je had een hele leuke expositie. Vertel even in het algemeen wat, wat, wat, wat, wat is de zomerexpositie? De zomerexpositie, dat is de maanden juli en augustus. Dan is de Agatha-kerk op zaterdagmiddag geopend. Om daar werken, kunstwerken te laten zien. Van amateurs, van beroeps. En mensen die wat kunnen maken. Ik zou bijna zeggen wat meer dan de moeite waard is. Want er is altijd de moeite waard wat je maakt. Maar... Meer dan de moeite waard. Ja, het moet toch wel iets zijn. En het moet ook beantwoorden aan het thema. Dus dit jaar is ons uh, thema heilige plaatsen. Dat mm -hmm. wil niet zeggen Rome en Jeruzalem. Maar ja. dat is gewoon een kwestie van dit is voor mij een heilige plek. Dat kan het strand zijn. Meer spiritueel bedoeld dus. Ja, dat kan het gasthuisplein zijn. Dat kan van alles zijn. Maar dat moet wel visueel te zien zijn. Hmm. Het is niet zo van oh, een huisje en dat is het gasthuisplein. Het moet wel zichtbaar zijn dat het dat is. We hebben ook iemand en die maakt schitterend patchwork. Nou dat, dat, dat, Wat is dat? dat? Dat is allemaal lapjes die aan elkaar genaaid zijn met de machine. En je ziet niet dat het aan elkaar genaaid is. En dan wel op het thema. Okay. Dus verleden jaar, toen had, hadden we op golven van muziek. En toen is ze de hele wereld af gaan struilen om lapjes te kopen waar muzieksleutels op stonden, waar noten op stonden enzovoorts. En daar heeft ze een kleed van gemaakt. En dat mag, heeft ze ook verkocht. Maar fantastisch. En je kan inderdaad niet zien dat het vastgemaakt is aan elkaar. Zo knap. Ja. Die doet dus weer mee. Die belde mij gisteren. Wanneer is ook weer de opening? Nou, de opening is 2 juli. En om twee uur zijn de deuren open, maar om half drie, dan hebben we een officiële opening. En dan heeft um, Ada Mol een gedicht. Dan is Michel uh, Knubbe, die speelt gitaar, weer een gedicht van Elze Dudink. En dan kan iedereen verder zijn gang gaan. Dus geen speciale eregast die de expositie opent? Nee, dat hebben we wel even over nagedacht, maar... Het is eigenlijk zo gezellig en spontaan als je dat zo doet. Ja. En van tevoren zal Jan Wassenaar vanuit de lokale raad de Jou, mensen welkom gehad. heten. Want het is ook een initiatief vanuit de lokale raad destijds geboren. In het begin zijn we in allebei de kerken geweest voor de expositie. Maar dat was toch in de hervormde kerk, de protestantse kerk nu, een beetje lastig. Want je kan er niet veel ophangen. En je kan er ook niet veel neerzetten. Dus ja, toen jij het meedeed, hè, toen hadden we dat. En dat kon toen nog net, maar daarna is de hele zaak gemoderniseerd En de wanden zijn prachtig, dat is zo. Dus je kunt alleen maar aan haken, iets ophangen. En dan ben je toch beperkter. En het werkt ook niet dat je de mensen zegt, bent u daar al geweest? Nee. Dan moet je ja, nu daar naartoe. Dat, ja, ja, ja. dat, dat wil gewoon niet. Speelt nog eens mee dat de dominee er niet meer is? Dat er een tijdelijke domineeloze gemeente is? Of nee, dat geeft niks. Mee? Want een paar jaar geleden, toen hebben we al afgesproken... toen was hij er nog wel. En toen heb ik in de lokale raad met name gevraagd... ja, moeten we nou elk jaar toestemming vragen? Of wat doen we nu? Hmm. Want bij ons is het geen probleem. Nou, toen hebben ze in de kerkenraad ah, kerk. gezegd... van de protestantse kerk... nee, liever niet meer bij ons... Hmm. Oké, okay, dan altijd in de Agatha-kerk. En ja. we hebben natuurlijk die zijkant van de ja. Koninginnenwegkant, zal ik maar zeggen. Daar kan je veel neerzetten, ophangen. En we hebben de schotten van um, uh, de BZK, hè, de kunstcommissie hier in Zandvoort, of kunstonderneming. Die hebben we in bruikleen, dus die kunnen we om onze pilaren zetten. Oh ja. En dan heb je vier vlakken. Hmm. Dus in die vier vlakken, of op die vier vlakken... Hebben we dan bepaalde haken weer? Nou ja, dat is technisch, maar in ieder geval genoeg. een hoop kunst kwijt. Zal die kerk toch een heel ander aanzicht krijgen van binnen? Nou, kom eens kijken. Ja, dat gaan we doen. is het nou geleden. Ja, ja, ja. gaan we het daar eens over hebben. Of zullen niet doen, hè? Dat is een ander programma. Ander verhaal. nou, ik vind die expositie altijd erg leuk. Het is van en door Zandvoorters, dat is zo leuk. en Ze werken ook allemaal belangeloos mee, dat vind ik ook zo leuk. In mijn tijd uh, mochten nog goed bedoelde amateurs zoals ik ook meedoen. Is dat uh, tegenwoordig ja, ook zo? Ja, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben bijvoorbeeld ook fotowerken. Hè? Het is schilderijen, beeldhouwwerk, het is uh, dat patchwork dan. En fotowerk, hier Yvonne Roosendaal, die heeft ook altijd prachtig fotowerk. Oh? Ja. Hey. Ja. <laughs> Want die heeft ook een, een plek waar ze dan geweest is. Ah, en ja, die daar gaat is, altijd heel ver weg. Uh. Nou, dus dat is voor haar een heilige plaats. Ja. ja, ja. Hè, dus zo heeft iedereen wat. En het is helemaal niet nodig om allerlei schilderlessen te volgen en weet ik wat. En dan diploma's aan te reiken voor je mee mag doen. We komen wel kijken. Ja, dat, uh, ik ze komen heb... uitgebreide balapage, uitgebreid uitgebreide kom de Je ze er thuis uh, en dat, uh, ja, dat is niet zomaar. Yeah. Hoe, hoe, hoe, als mensen nou denken van ja, dat vind ik leuk, ik ga gewoon eens proberen een poging wagen of ik ook uh, daarvoor voor een aanmerking kom om iets op te hangen bij jullie. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? We beginnen in de lokale raad nu, dus dat is in het najaar al, najaar nou zomer bijna, met een thema voor volgend jaar. Dus dit jaar is het dan die heilige plaatsen. Maar 2012, dat moet weer wat anders worden. Maar 2011, uh, dus 2011 zitten jullie al vol? Zomer? Of, uh... Ja, daar zitten we vol. Oh, oké. Okay. Dus daar dus... hebben we het nu even niet over. Ja, nee. Nou, dan stel ik voor dat je volgend nee. jaar nog een keer ja, komt... Ja, we, we zeggen te altijd tegen de mensen in januari. Dan krijgen ze dus hun nieuwe thema te horen. Mm -hmm. En dan pak ik de mensen die verleden jaar geweest zijn. Okay. Want die adressen heb ik. Ja. En dan komt het ook op een gegeven moment in de uh, kerkbladen. En... In de Zandvoortse Courant. Dan kunnen ze zich bij mij melden. Voorheen deden we dat wel eens op twee adressen, maar dat was toch lastig. Mm -hmm. Kunnen ze bij mij melden. En dan op een bepaald moment, als wij dan zien dat we bijvoorbeeld uh, 324 mensen hebben. Nou, dat is genoeg. Mm -hmm. Dan laten we weten van, dus de inschrijfdatum is nu gesloten. Okay. Want anders krijg je te veel ja. en dan komt het niet uit. En daar heb je gewoon niks aan. Uh, wat, wat heb je voor een mooie buiten dat patchwerk? Wat heb je voor een mooie? Ja, maak het eens aantrekkelijk om naar die kerk te komen. Wat, wat, wat voor mooie dingen kunnen mensen zien uh, dit keer? Ik heb ze natuurlijk niet allemaal zelf gezien, maar ik ben geweest bij um, twee dames en die hebben heel verschillend van elkaar dus die heilige plaats voor hun geschilderd en dat was verrassend. Hmm. Eén was bijvoorbeeld het uh, kostverloren park. Hmm. En niet alleen maar het helemaal zo, maar weer dat ene plekje waar ze toen wat had. Aha. En dan denk ik, ja dat is hartstikke leuk. Dat is hier om de hoek. En veel mensen weten helemaal niet uh, dat het er is. Ik bedoel, toen wij nog vaak een, een leasehond hadden. Onze vriend had een hond die ging op vakantie. En hadden wij een leasehond. Dan gingen we daar ook altijd lopen. Maar veel mensen hebben kost verloren. Ja, ja, ik denk toch niet meteen aan bunkers, oorlog. Uh, ja, nee, veel, maar. maar uh, ja, grappig. Ja. Hey, even nog heel kort ja. naar de drie kerkdiensten: uh, er is op 13 februari, 31 juli en 9 oktober. Ja. Afwisselend Agatheker, Protestantse Kerk. Uh, dat gaat ook over dit thema. Ja. Uh, de eerste gaat over heilige grond en dat lijkt een beetje heel erg op, die, uh, nou, heilige op, die, plaatsen. op de heilige plaatsen. Het heet ook heilige plaatsen, maar toen kwamen we bij bepaalde lezingen en het was meer heilige grond dan plaatsen. Dus ja, ja. toen hebben we het omgedoopt. Ja, ja, ja. Nou, de tweede gaat 31 juli gaat over kerken en de 9 oktober kathedralen. Kathedralen. Ja, dus... Uh, ja. Wat is misschien voor de leek het verschil Nou voor ja. Benno? Leg eens uit wat het verschil tussen een kerk en een kathedrale Kerk is tevens vakantieviering. Uh -huh. En dan zijn we er een beetje van uitgegaan dat je in de vakantie ook wel eens een kerk binnenloopt. Wij doen dat tenminste wel, maar ik weet dat mensen die nooit in een kerk komen dat ook doen. Of gebouwen. Dus we hebben toen gezegd, nou we doen, het is een losse viering. Ik bedoel dus ook geen uh, euggestie, avondmaal niet. Gewoon een viering met... Ook um, vier elementen halen we uit die expositie. Die passen in het thema van die kerken. En van die dus ook heilige plaatsen. En dan zijn we mee begonnen op een bepaald moment. Toen we dachten ja het is wat voor, voor vakantieviering wat zwaar. Als je daar weer een heel avondmaal aan vastknoopt. En bovendien duurt het dan langer. Want meestal heb je ook meer mensen. En die kathedralen. Je gaat een beetje van klein naar groot. Want die allereerste, dat was ook een beetje thuis, hè? meditatie en zo. En um, in hmm. oktober, dan heb je de kathedraal ja. En dan is het ook een kwestie van, het, weet je nog wel, of kan je je herinneren... Of, ...of voor de geest halen in je boekjes vroeger... ...dat die mensen jaren, even, levens deden over een kathedraal bouwen. En zou die architect wel ooit zo'n kathedraal gezien hebben? Af. Mm -hmm. Want het duurde eindeloos, handwerk enzovoorts. Maar het is nu dus die zomerdienst, 31 juli, om half elf bij ons in de Agatha kerk En die oktoberdienst, die is dan in de Porstantse kerk. Oké, okay, nou ja. Marina, u samenvatten. de eerste kerkdienst is op 13... Februari. Die is geweest. Maar die is al geweest. Dus de volgende is 31 juli. Ja. ja in de Agatha kerk Oké, okay, heel erg uh, bedankt dat je ja, hier nou, wilde al, zijn. Leuk. Ik uh, krijg heel veel zin om weer de expositie te bekijken. Ja, het is echt heel erg de moeite waard. Ja, dus, Ook nieuwe uh, mensen weer van die verleden jaren er niet waren, nu wel. Het is erg leuk. Dus komt naar de kerk 2 juli en vanaf 2 juli tot eind augustus ja. kunnen ze dat bekijken op zaterdag en zondag na zondag de kerkdienst. Na de ja. Ja. Nou, heel ja. erg bedankt. Nou, alsjeblieft. Nou, Benno, we hebben nog wat onderwerpen voor het volgende uur. Want, ja. uh, waar beginnen we mee? We beginnen straks uh, met uh, even kijken, want die overvalt me een beetje. Ja, met uh, Gloria Kauenberg en over uh, honden verbieden uh, op het strand. Daar hebben we het dan over. En, ja. en dan uh, natuurlijk uh, uh, op bijna op half twaalf, maar denk over het Halem Hout Festival. En dan heb jij nog wel het laatste onderwerp voor het tweede uur. Ja, dat is Ron Brouwer uh, van uh, Café Lauren Hardy. En die gaat over het midzomernachtfestival. Festival. Dus we krijgen dan een aardig zomers uh, programma. Precies. Uh, maar we beginnen natuurlijk met, uh, ja, we hadden het over krachtplaatsen. Force. We gaan uh, luisteren naar Canfield of Force van The Real Thing. <smart> oh, <noise>